Door IFUD of Human Rights Handelsbelangen zijn de laatste tijd de hoeksteen gebleken van het externe en interne optreden van de EU. De inzet en het onvermoeibare leiderschap om de fundamentele waarden van de EU te handhaven, zijn niets meer dan vertragingen en loze woorden gebleken. Daarom heeft het IFUD of Human Rights per juli 2025 de bevoegdheid van de Europese Commissie en daarmee van de EU, om mensenrechten te vertegenwoordigen, ingetrokken. Mensenrechten dienen uitsluitend als politiek instrument en worden selectief toegepast. Dit komt geen van de EU-burgers ten goede en kost hen onnodig geld.